En wordt mede mogelijk gemaakt. 1 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat de ontslagen co-directeur Noerten Albarrak geld moet terugbetalen aan de overheid. CDA-Kamerlid Knop zegt dat Albarrak geld heeft gestolen van de Belastingbetaler. Hij zegt dit in reactie op het onderzoeksrapport van de commissie Scheltema, waarin onder meer staat dat Albayrak onjuiste informatie heeft gegeven over haar salaris- en dienstauto. Ook de VVD en gedoogpartner PVV vinden dat de ex-directeur van het COA geld moet terugbetalen. De VVD wil dat er aangifte wordt gedaan wegens fraude. Verder de drie partijen al Bayrak de hoofdschuldige van de verziekte werksfeer bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Oppositiepartij D66 vindt dat minister Leers te lang heeft gewacht met ingrijpen. In Californië is Dick Clark overleden, een icoon van de Amerikaanse televisie. Clark werd vooral beroemd door zijn langlopende muziekprogramma American Bandstand, waarmee hij de rock and roll in de Amerikaanse huiskamers bracht. Hij presenteerde het programma van 1956 tot 1987. En diverse beroemdheden traden op van Buddy Holly tot Madonna. Daarnaast was Clark bekend als presentator van het traditionele nieuwjaarsprogramma vanaf Times Square in New York. Eind 2004 kreeg Clark een beroerte en sindsdien had hij moeite met praten. Toch weer hield hem dit er niet van, ook in de jaren daarna... betrokken te blijven bij het nieuwjaarsprogramma. Dick Clark is 82 jaar geworden.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 Want er wordt niet alleen Nederlands gesproken. U hoorde Verúrs, u hoorde Wit-Russisch, uh, u hoorde uh, Sami, u hoorde Litouws. En dat allemaal in het eerste uur van Casaluna. Dat allemaal ook omdat Gaston Dor, en nog steeds mijn gast is, hij schreef het boek Taaltoerisme. Gaston Dor is taaljournalist. En in dat boek Taaltoerisme uh, somt hij feiten en verhalen op over 53 verschillende Europese talen. En aan de hand van die verhalen reizen wij vannacht door Europa. En als u met ons mee wil reizen, bent u van harte uitgenodigd. En als u uh, een, een bijzondere reisbestemming zou willen aandoen... omdat u vindt dat daar een prachtige taal gesproken wordt... of omdat u vindt dat u die taal toch eigenlijk uh, wel even wil laten horen... bij ons in de uitzending, dan zou ik het heel leuk vinden als u ons belt. 0800-1121, wat is uw favoriete taal? Uh, welke kleine Europese taal bijvoorbeeld spreekt u misschien? Spreekt u wel Monegaskisch? Er zijn er maar honderd in Monaco zelf. Maar wie weet, heeft u die taal toch ergens geleerd? Nou, in al die gevallen kunt u bellen: 0800-1121. U kunt ook een mailtje sturen naar casaluna.ncfv.nl. En u kunt ook uh, twitteren. En dat kan dan met hashtag Casaluna. En de Michael Rauwendal brengt ons om te beginnen even buiten Europa. Want de Michael schrijft: uh, Ik kies als mijn favoriete taal het Hawaïaans. Een taal die door slechts 1 miljoen mensen gesproken wordt. En de taal bestaat uit slechts 12 letters. De A, E, I, O, U, H, K, L, M, N, P, N, W... Ik vind het zo'n mooie taal omdat het zo vrolijk klinkt... en omdat het de mooiste taal is om in te zingen. Het is een diepgaande, spirituele taal. En ieder woord betekent veel verschillende dingen. Zo betekent aloha, niet gewoon hallo... maar het betekent ook liefde, hoop en afscheid. Het is niet meer de officiële taal op de uh, eilanden... schrijft uh, Michael nog, het Hawaïaans. Maar het wordt nog wel veel gebruikt in liedjes... in straatnaambordjes en in bewegwijzering. En... Uh, een paar, paar woorden, zullen we die even doen, Gaston. Uh -huh. Misschien is dat voor een volgend boek interessant. Nou, Taaltoerisme wereldwijd. En ja, precies. Is het serieus. Taal in het Hawaïaans is Olelo. Familie is Ohana. En liedje of gezang is Mele. Een uh, spoedcursus Hawaiaans, dankzij Michael Rouwedaal. Dankjewel, uh, Michael. Wij gaan terug naar Europa, Gaston. We gaan verder op reizen aan de hand van jouw boek Taaltoerisme. Uh, gisteren is het uh, uh, verschenen. Um, en we gaan naar Denemarken. Dat is wel heel anders dan Hawaïaans, zeg. Ja, ja, inderdaad, heel anders dan Hawaïaans. Uh, dat Deens is een kleine Europese taal van een klein bescheiden land. Maar dat is wel eens anders geweest, hè? Het is de taal geweest van een uh, groot imperium. Dat beseffen we nou niet meer zo. Maar dat was nog maar twee eeuwen geleden. Uh, toen had Denemarken vrij veel koloniën. Uh, je kunt zeggen ze hadden warmwaterkoloniën en koudwaterkoloniën. Er die, die waren, waren een paar Deense eilanden in het Caribisch gebied... in de buurt van Sint Maarten en zo. Echt waar? Hadden ja. de Denen eilanden? Ja, de maar, Deense Antillen? Zou je, ik zal je nog sterker vertellen. Zweden had er ook één. En zelfs Brandenburg had er één. <laughs> ja, het Caribisch gebied heeft een hele bonte geschiedenis. Yeah. Uh, er waren ook wat uh, Deense handelsposten... Deense bezittingen in Afrika en, en, en in India. Dus ze hadden echt een flinke... De zon ging er nooit onder, al waren het er maar heel kleine stukjes... Yeah. Uh, nou ja, goed, die hebben ze in de 19e eeuw wel allemaal afgestaan. Ze hebben ze grotendeels verkocht. Kennelijk was dat op dat moment het meest rendabel. Het waren handelsposten. En ja, wat doe je daarmee als je niks meer mee kunt? Dan verkopen nee. ze. Daarnaast hadden ze, uh, of hebben ze, zou je kunnen zeggen, uh, koudwaterkoloniën. Dat, dat heet nu natuurlijk intussen overzeese gebiedsdelen. Dat heet niet meer koloniën. Ik denk ook niet dat ze ooit de Sena verdiend hebben. Maar uh, IJsland is lange tijd Deens geweest. Is, men ik pas in de Tweede Wereldoorlog helemaal zelfstandig geworden. Uh, Groenland is formeel nog steeds Deens, maar dat is nog maar een heel dun lijntje. Uh, dat is grotendeels zelfstandig. Met een zelfstandige taal ook. Het uh, Groenlands. Ja, zeker. Het Groenlands, en daar is ook een moeilijke naam voor, maar daar, die, uh, daar waag ik me nou niet aan. Uh, het is heel erg anders dan het Deens. Het lijkt totaal niet op onze talen. Um, en het leuke, of leuk, het, het tragische eigenlijk voor Denemarken is dat toen die Groenlanders het echt zelf voor het zeggen kregen, hebben ze niet alleen het, hun eigen taal voorop gezet. Dat zie je wel vaker. Maar ze hebben het, het uh, Deens ook echt helemaal. Eruit gezet. Dus wat we ook nog zeggen, ver waar we het eerder over hadden, daar dat is ook nog steeds formeel deel ja, van Denemarken. Denemarken. Denemarke, ja. Maar daar zijn ze nog een beetje tweetalig. Uh, even de communicatie met het moederland, zal ik maar zeggen, dat, dat doen ze nog steeds in Deens. Maar die, ja, die Groenlanders, ja, eigenlijk kan het bijna niet anders of dat doen ze ook, maar in de praktijk doen ze eigenlijk nog maar, alleen nog maar aan Groenlands. Uh, maar kun je, je daar in het Deens nog wel verstaanbaar maken op Groenland? Ja, ik neem aan dat. Veel mensen het nog wel op school geleerd hebben. Uh, het zou me niks verbazen als ze daar geleidelijk aan gaan overschakelen op Engels. Want het ligt natuurlijk dicht tegen Canada aan. Het is ook deel van het Amerikaanse continent. Uh, de VS zijn ook niet zo vreselijk ver weg. Ja, een Engels is natuurlijk sowieso, eh, ondanks alle lelijke woorden... die we eerder in deze uitzending erover hebben gezegd... toch de wereldtaal bij uitstek. Meer dan het Deens. Maar dat Deens is dus binnen 200 jaar afgekalfd... van een wereldtaal naar een echt kleine taal... die door 4, 5 miljoen mensen gesproken wordt. Ja, nou, als ik heel eerlijk ben... Ik wil het aantal sprekers is niet zo heel erg hard achteruit gegaan... want zo'n heel Groenland was wel enorm groot. Maar daar woont mensen. niet zoveel mensen. als de Deense antillen zal het ook wel meevallen. Ja, het zeehonden, ja, <laughs> Inderdaad. ja precies. Ja, ja. Je zegt ook in het boek dat uiteindelijk de Denen zich dan Waar we kunnen troosten met het feit dat uh, de taal die zij ook min of meer gesticht hebben, nu de wereldtaal is geworden. Ja, ze uh, hebben wel een belangrijke rol gespeeld. In, ik bedoel, de Denen waren wel een volk, de Juten eigenlijk, een volk dat uh, naar Engeland is overgestoken en daar met de Angelen en de Saxen en waarschijnlijk ook een Stil het Engels, het oude Engels heeft uh, gegrondfist. Dus nog een pleister op de wonden. Pleister op de wonden. Pleister ja. op de wonden. En nu aan het 2012 wordt Denemarken ja, nog een beetje op de Veren, nog een beetje misschien op Groenland, maar uiteindelijk vergat toch gesproken van Mols in het zuiden tot Skagen in het noorden. Dit is oud Wilken. Houd Wilken, tils Keyen, Deens. Nu een kleine taal, ooit een wereldtaal. Straks reizen we verder en houden we halt in Armenië. Maar eerst heb ik aan de telefoon Jasper. Jasper, goedenacht. Jasper, ben je daar? Nee, ik krijg Jasper niet aan de lijn. Dus ik stel voor dat we dan meteen doorreizen naar Armenië. En eh, Gaston Armenië, ja, daar spreken ze een... Eenzame taal, hè, als je het Europees bekijkt? Uh, ja, het, is, het Armeens uh, heeft geen naaste familie. Bedoel, je hebt eenzamere talen hoor. Het baskisch is nog eenzamer. Het baskisch heeft echt uh, een kind nog kraai. Ging, uh, of kip nog kraai, hoe zeg je dat? Kind nog krijgen. Kind nog kraai, ja, ja heeft geen kip. Uh, maar het Armeens is wel een in de verte familie van het Grieks en dus in de verte ook van ons... maar het lijkt er heel weinig op. Maar het is nog wel een familielid van die proto-Indo-Europese familie. Ja, het is het malle neefje, net zoals in het boek schrijf ik. Het is, het is familie net zoals het vogelbekdier een zoogdier is. Ja, heel in de verte familie. Heel in de familie, ja. Maar wel een, een, een, een rijke en een trotse taal, want een kleine taal... maar wel eentje met een eigen alfabet. Ja, dat klopt. Uh, ze hebben al heel lang geleden, ik meen zo uit het hoofd... in de vijfde eeuw of zo een eigen alfabet ontwikkeld. Dus een, uh, Armenië is al heel vroeg gekerstend. Daar is het christendom al heel vroeg... Uh, God, ik maak even een NCAV-opmerking, zeg. Uh, heel vroeg het christendom uh, is daar aangekomen. En ze uh, hebben toen een bijbelvertaling gekregen. Ja, voor een bijbelvertaling heb je natuurlijk uh, een, een schrift nodig. Anders valt niet veel te vertalen. En toen heeft een uh, lokale heilige... Um, uh, dat schrift ontwikkeld. Hij heeft trouwens ook een schrift van de buren ontwikkeld van Georgië. Uh, dat is weer een ander schrift, maar dat schijnt van dezelfde man te komen. Maar lijkt het op elkaar? Nee. Als het mij vraagt, uh, zeg ik, ik zie het niet. Nee, nee, nee. nee. Maar toch, een kleine taal met een eigen alfabet dat is dan toch wel heel bijzonder. Um, veel woorden zijn geleend van de buren in het Armeens. Uit het Persisch, uit het Grieks, uit het Frans, uit het Turks, uit het Russisch. Maar er zijn ook zo'n 500 echt kernwoorden die typisch Armeens zijn en nergens anders voorkomen. Uh, nee. Het, het, het zijn de woorden die ze juist delen met alle andere uh, familieleden. Uh, dus um, die leenwoorden, die komen overal vandaan, inderdaad. Uh, maar die, die 500 woorden die ze al, altijd hadden, zeg maar het familiezilver, het, het, het, het erfgoed. Ja. En dat zijn er dus heel weinig. Want bijvoorbeeld in het Nederlands, ik, ik weet het getal niet meer, heb je duizenden en duizenden van dat soort woorden. Uh, al IJsland... oh, die 500 zijn de woorden die, die uiteindelijk de, de familieband maken. Precies, precies. Aha. Dat zijn er weinig dan relatief. Dat zijn er weinig, ja. En zijn er ook echt Armeense woorden die nergens anders voorkomen? Dat zou ik niet weten. Wat ik me zou kunnen voorstellen is dat er bij die 500 een paar zitten... die heel weinig in, uh, hoe zal ik zeggen... waar geen, voor, niet zoveel verwanten van, meer van zijn. Maar bijvoorbeeld wel nog een Grieks woord dus dat erop lijkt, maar verder niks. Het um, is een beetje een onduidelijk verhaal wat ik nou hou. Hou het er maar op. Je hebt 500 woorden die echt authentiek Armeens zijn. En de rest is... Ooit geïmporteerd, doordat ze een verovering over zich heen krijgen, kregen. Of doordat ze zelf uh, door het gingen en daar een leuk woord hoorden. Zo zegt het ongeveer. Ja, zoals veel talen zo ontwikkeld zijn. We gaan ook luisteren naar het Armeens. En dat doen we dankzij Armen Apakarian. Hij is opgegroeid in de Armeense hoofdstad, in Jerevan. Maar was sinds meer dan twintig jaar in uh, Nederland. Armen, goeienacht. nacht. Armen, ben je daar? Nee, we zijn Armin Abgarian even kwijt. Um, misschien dat we hem straks aan de lijn kunnen krijgen. Dat zou wel leuk zijn, want dan horen we dat Armeens. Um, eens even kijken of ik anders Jasper nu aan de lijn heb. Die wilde ons wat vragen, maar ook Jasper is niet uh, aan de maar lijn. Het is ook laat, hè? Het is ook laat en ja. het is ook verwarrend, al die talen door elkaar heen. Dat begrijp ik ook best. Stel ik voor dat we... Um, uh, een prijs gaan weggeven. Is dat een goed idee? Dat, uh, Want het goed. boekje is net uit. Of het boekje, dat zeg ik heel onhebiedig. Taaltoerisme, ah, het, het is niet zo dik, hè. Uh, uh, het, is, uh, het is wel een mooi boek, het is mooi uitgegeven. En je hebt ook een site gemaakt, hè? Uh, ja, ik heb ook een site gemaakt. Uh, gewoon taaltoerisme.nl achtergezet. Uh, daar staan wat extraatjes op. En wat ik zelf eigenlijk het leukste vind... Ik heb op, uh, op YouTube een uh, stuk of 60, 65 filmpjes gevonden in al die talen. Uh, ik meen dat de verzameling compleet is en nog een aantal extra. Okay. Dus er zijn dan liedjes en, en uh, ook soms gewoon een weerbericht. Uh, allerlei verschillen. Een rap zit er geloof ik tussen van alles. Dus al die talen op allerlei manieren. Eigenlijk een beetje wat wij vannacht ook doen. Uh, al die talen zijn, zijn te beluisteren op die site taaltourisme.nl. Um, straks gaan we... Opnieuw een bijzondere oh, Sorry, taal. mag ik er nog iets over zeggen? Ja. Een van de dingen die erop staat is het hoofdstuk over Limburgs. Maar dan uh, vertaald in Limburgs en dus voorgelezen door mezelf. Ah, jij bent Limburg. Ik ben Limburgs. Daar ja. gaan we straks met over hebben. Dat is ook een taal, het Limburgs. Straks gaan we naar, naar een andere bijzondere taal luisteren. En wie als eerste dan goed raadt welke taal dat is... die wint een exemplaar van taaltoerisme. Maar inmiddels heb ik weer contact met Armen Apgadian. Armen, goeienacht. Goeienacht, goeienacht. Armin, je woont sinds meer dan twintig jaar in Nederland, maar je bent opgegroeid in Armenië, in de ja. Armeense hoofdstad, in Yerevan. Um, ja. Dat was deels ook in de Russische tijd nog. Um, was nou Armeens naar de voertaal of was Russisch eerder de voertaal? Nee, officieel was Armeense voertaal, maar wel, er waren twee officiële talen, maar je, je hoorde meest Armeens. Maar je kan ook wel leren, proberen Russisch leren en naar Russische school gaan. Maar het was niet zoals vaak je hoor dat Russisch was verplicht. Nee, nee, maar je, je, sprak, je sprak onderling met je familie en met je vrienden sprak je Armeens. Ja, Armeens. Iedereen op straat sprak Armeens. En, uh, maar het was een beetje, ja, net als in Nederland met, met Engels. Als je wil iets van je leven maken, dan moest je wel wat Russisch spreken. Ja. Komt uh, iets van, als je carrière wil maken of zo. Ja, de taal is klein, maar dapper. Want uh, een taal met een, met een eigen alfabet. Een taal met relatief ook weinig familiebanden met, met die, die proto in de Europese talen. Maar tegelijkertijd uh, zijn we familie van elkaar, hè? Uh, uh, ja. Via de taal. <laughs> um, zijn jullie je altijd bewust geweest van het feit dat jullie zo'n bijzondere taal hebben? Nou, min of meer wel. Maar het, uh, het is een... Uh... Ja, het heeft vrij nauwe banden met in de Europese talen. Het is ook echt onderdeel van in de Europese talen. Je hebt ook heel veel woorden met die met alle andere talen in overeenkomst komen. Behalve dat wij ook een paar woorden die Armeens zijn die in de hele wereld gebruikt worden. Zoals karpet, uh, ja? Ja, oh ja. <laughs> ja. ja. Ja, of minister. Ja? Minister is ook een Armeens woord? Ja. Ja, en uh, ja, het beschouwt een van de oudste in de Europese talen. Daarom is het bijvoorbeeld in Leids universiteit... in vergelijkende taalwetenschappen, is het, in de afdeling van de Armeense taal... in Oxford, in Cambridge... in alle grote Europese universiteiten... bij de Armeense afdeling. Omdat Armeens is een van de weinigen in de Europese talen... die drie, level, drie niveau klanken heeft behaald. Drie niveau klanken? Dat... Ja, is G DTT, GKK, omdat de meeste talen zijn of alleen geaspireerde letters behouden, of niet. Nederland bijvoorbeeld gebruikt alleen K en T, mm -hmm. Duits en Engels gebruikt K en T. En in Armeens hebben wij alle twee. Ja, ja al, al die klanken zijn dan nog ja. in het Armeens. Is die taal een beetje te leren voor anderstaligen, of moeten we daar maar niet aan willen beginnen? moeilijk te zeggen. Maar ik heb in Leidse Universiteit veel uh, Nederlanders ontmoet die Armeens leren. En ook heel veel professoren daar die echt vloeiend Armeens spreken. Ook zelfs mid-Armeens of oud-Armeens. Dus er is hoop voor ons wat dat betreft. Ja. Nou, nou, nou zei ik het al, je bent opgegroeid in Armenië... in een tijd ja. dat Armenië ook nog deel uitmaakte van de Sovjet-Unie. Uh, je woont ja. al twintig jaar in Nederland. Dus dat wil ook zeggen dat je moeiteloos moet kunnen switchen... tussen het uh, uh, Latijnse alfabet, het Cyrillische alfabet en het Armeense alfabet. Ja, dat is iets dat je leert als je klein bent. Dan, uh, dan verleer je niet zo snel. En je, je beheerst ze alle drie? Ja, en ook nog Arabisch alfabet. Ook nog het Arabische alfabet? Ja. Kijk eens aan, zeg. Dan ben je wel van de weinige, denk ik, die vier alfabetten. En welk alfabet gaat je het makkelijkste af? Armeens, Russisch en dan Latijns. En Arabisch ja, is een beetje Terwijl weggezakt. Dan uh, moet ik eerlijk zeggen. Arabisch alfabet heb ik al twintig jaar niet echt gebruikt. Nee. Want alleen af en toe lezen, iets, reclames of zo, maar niet echt gebruikt. Maar in principe... Om te schrijven, geen enkele, makmoeite. moeite. Nee, nee, nee, maar ik vind het wel fantastisch als je drie en zelfs vier alfabetten uh, uh, uh, tot je beschikking hebt. Um, je naam, dat vind ik ook wel fascinerend. Je komt uit Armenië, je heet Armen. Dat is vast ja. een toeval. Nou, het nee, was in Armenië vrij normaal, die naam. Uh, het het uh, komt met zo'n golf. Het is dan in, en dan zie je dat heel veel kinderen hebben naam Armen. Dan heel tijdje niemand, en dan weer. Maar dit, dit is de naam van, omdat Armeniërs komen uit het Oerartische imperium... Een van de oudste imperiumen. Toen het imperium uit elkaar gevallen. Armeniërs waren... Armenen waren de, een van de volken binnen het imperium. En ja. toen hebben ze een land gevormd. En dat land bleef zo Armenië heten. Zo, dus je bent genoemd het naar van. het land? Ja, naar het volk eigenlijk. Ja, naar het volk. Nou, dat is op zich wel ja. heel handig. Je weet dus meteen waar je vandaan komt. Het ongeveer bijvoorbeeld als Frank of zo. Dat is ook uh, zoiets genoemd aan de volk. Ja, ja, ja. ja er waren dus... Franken. Maar je hebt dus veel landgenoten die Armen heten. Ja, in mijn leeftijd veel. In de jongere generaties minder. En dan heb ik begrepen dat een nieuwe sfeer een beetje inkomt. Ja, ja, ja, dus er komt weer een nieuwe generatie Armens aan. Ja. Nou, praten we natuurlijk steeds over het Armeens. Maar ik wil het nou ook zo graag horen. We hebben al zoveel mooie talen gehoord vannacht. Nou, wil ik ook het Armeens horen. Dus mag ik jou het woord geven, Armen Abgarian, in het Armeens? Oké. Okay. Ga je gang. Ik ga een klein stukje lezen over geschiedenis in Jerewan. Over geschiedenis van Jerevan. En Jerevan is de hoofdstad van Armenië. Ja. Ga je Ja. ja. Oké. Okay. Jerewan heet Stanihan Rapetutan, Mayra Karakne. Het is een araratian dat hij ook in de Arabische wereld getippetag, in de Arabische wereld getippetag. Als je het is Karakne. Deze sector heeft een transport aan de grenzen van de kant van de kant van de kant van de kant van de Ierwannen van nummertje nul de aardelurartakan Erebni Amrozi aan van nummertje. Voor iets schrijf ik in asmijrek tare kanne. Mira kagakja marvum, aar inna tassen tva kaniet, jeftassen josjeroert je revangen gaat nu met zo'n macardakis in de houitsniče, in het hazard, je rekharumeters, bars, sociaan, vara. Je vieh aan dat klimaat deze kan is belangrijk, maar ook de oplossing van de wetgeving in het belang van de veiligheidssituatie niet mogen veranderen. De wetgeving in het belang van de veiligheidssituatie is belangrijk, de wetgeving in in Hazar, harur Hazar tot samen Armen, snijden. Arben, wat, wat een vloeiende spreker van het Armeens ben jij, zeg. Maar ik herken Jerevan, dat herken ik, en voor de rest versta ik ah, echt helemaal transport niks van. Ik. Transport en, ja en metropolitane dat is waar. of zoiets. Ja, ja, metropolitane, <laughs> ja inderdaad, inderdaad. Kun, kun je heel kort samenvatten wat je nu vertelde? Is dit de, de ontstaansgeschiedenis van Jerevan? Ja, het was, het was een beetje over Jerevan. Dat Jerevan is de hoofdstad van Armenië. En het is uh, ges, uh, gesitueerd in uh, Ararat. Uh, aan de berg? Taal. Yeah. Van uh, Araks uh, naar de Araks rivier. Uh, je hebt, uh, dat uh, uh, ja, uh, heeft ongeveer 1.200.000 uh, populatie. Je moet nu graag in Armenië uh, Ja, nou ben je twee tellen door elkaar Natuurlijk, he? Ja, natuurlijk, de grootste stad van Armenië uh, uh, uh, uh, Jerewan uh, is het centrum van uh, culturele, uh, wetenschappelijke, uh, economische en transportcentrum van Armenië. Transport, Arme. transport. Uh, transport, Die hadden we goed opgehouden. Arbeid, Jerewan was gesticht in. Uh, uh, de 7e en 8e eeuw voor de Christus. En het is ongeveer 2793 jaar oud. Is. En het heeft, het heeft heel veel uh, musea's en uh, uh, art galleries. En, uh, ja, ongeveer dat. dan heeft een uh, heel duidelijke vier seizoenen. Heel warme zomers, ja? heel koude winters. Dus so dat was een, en het, uh, ongeveer van 900 tot 300, uh, 1300 meter boven de zeeniveau is. Kijk, zo leren we niet alleen het Armeens kennen, zo leerden we ook Jerevan van kennen. En net zoals het Armeens uh, een taal met een rijke geschiedenis is... is zo te horen, Jerevan van de stad met een rijke geschiedenis. Dank je wel, dat je het Armeens wilde laten klinken uh, vanavond. Alsjeblieft. En als ik ooit een Armeens wil leren, dan weet ik waar ik uh, terecht kan. Oké. Okay. Armen op Gadian, okay. dankjewel voor je bijdrage. Vanaf. Oh, wacht even, armen, armen, armen. Wacht nog eventjes. Onze ja? gast wil je wat vragen? Gaston door, ja. wil je iets vragen. Gaston, geen ga gang. Ja. Ik noemde ze juist die, die, die heilige, volgens mij een soort nationale heilige die dat, die dat schrift ontwikkeld heeft. Je hebt vast wel zijn naam. Ja, met... En hij heeft dat schrift ontwikkeld in 305, ah, okay. precies vier jaar na de Christendom, omdat in 301 Armenië is officieel de eerste christelijke land ter wereld geworden. Ja. En dan 305 was alfabet geschreven om te, uh, juist de Bijbel te vertalen. En okay, nog de, ongeveer 15 jaar later was de Georgische hoorde ik, alfabet geschreven door hem. Ja, en uh, ja, zijn naam is Miss Ockmar zo heette die heilige die de ja. beide alfabetten ja. op zijn naam Ja, schrijfde. Jullie waren lekker de eerste. Maar ja, de Armenen waren de ja, eerste. Laat ja, dat ja, ja, precies. <laughs> Armen <laughs> <Abghaliant>, Dankjewel nogmaals. <laughs> en uh, een dag En dank voor het zo laat opblijven. Dankjewel. Dag, dag goeiedacht. Het lijkt me dus echt geweldig. Als ja. ja. ja. je op de A6 rijdt en je hoort er bijna een halve minuut in een taal... waar je helemaal niks van begrijpt. Nee, maar het <laughs> viel bij het Armeense inderdaad wel erg op. En die paar woorden... Maar als je dat bijvoorbeeld met veruurs... Daar, daar herken je nog iets van op de een oh. of andere manier. Dit is ja, mooi, al die talen. Ik vind het echt heel fijn om al die talen te horen. Dat, dat horen we eigenlijk veel te weinig op de Nederlandse radio. We gaan door naar een andere, andere taal die we ook heel weinig horen. En eh, als u nou de eerste bent die ons belt op 0800-1121... met het goede antwoord, welke taal u zo dadelijk gaat horen... dan wint u het boek van Gaston Dore, Taaltoerisme. Dit is de taal, ik zou zeggen, ga de uitdaging aan. Ja, we hebben de eerste bellen, met wie heb ik het genoegen? Met Ed. Dag Ed, welke taal is dit? Sloveens. dat is fout, sorry het, dag Hi. het. Goeienacht, met wie heb ik het genoegen? Goeienacht, met de helemaal. Dag, goeienacht, welke taal is dit? Fins. Fins, nee, dat is niet goed, sorry. Serieus? Ja, serieus, het is niet goed, dankjewel, dag. Dag. Goeienacht. Met wie spreek dag, met ik? Dag Tom. Welke taal is dit, Tom? Ik uh, gok Grieks. Grieks? Nee, is niet goed. Sorry, uh, dag Tom. Okay. Da Goeienacht, met wie spreek ik? Ik spreek met Ed. Dag Ed, welke taal is dit, Ed? Ik denk dat het Hebreeuws is. is niet goed, Ed. Spijt me. Uh, Goeienacht, het Tom. Warmer. Het wordt warmer. Ja, het wordt warmer, maar het is niet goed. Dag Ed. Oké. Okay. Dag ja, Goeiedag, met wie spreek ik? Ja, hallo, met Timo. Dag Timo, welke taal is dit? IJslands. IJslands is niet goed, spijt me okay. Timo. Goeiedag. Hey. Geen IJslands, geen Sloveens, geen Grieks, geen Hebreus, maar welke taal is het wel. U kunt bellen 0800-1121. Het is moeilijk. Je neemt je boekje weer mee naar huis als je niet uh, oppast. En dit is de modulatie al, hè? U kunt nog heel even bellen. 0800-1121. Ja, met wie spreek ik? Goeienacht. Met Peter. Dag Peter. Welke taal is dit? Ladinis. Ladinis is niet goed. Het spijt me. Oké. Okay. Dag Peter. De zangeres is aan haar laatste stroven toe. Oh jee. Dat gaat niet geraden worden, denk ik. Er zijn er nu nog iemand belt. Het is een officiële EU-taal. Een officiële EU-taal. We ja? hebben de laatste beller. Goedenacht, met wie spreek ik? Met Simon. Dag Simon, welke taal is dit, Simon? Ik denk Roemeens. Ah. En ook dat is niet goed. Het spijt me. En we hebben nog de laatste beller. Goed, ik geef degene die nu onder de knop heeft nog een kans. Met wie spreek ik? Met Erik. Dag Erik, welke taal was dit? Ik dacht Portugees. En ook Portugees ah, is niet goed. Ah, jammer. Dankjewel voor het meespelen allemaal. Uh, nou, uh, uh, Gaston, uh, het boek blijft gewoon bij jou in de boekenkast staan. <laughs> Welke taal was dit? Dit was uh, Maltese. Maltese, gezongen door uh, Mary Spiteri. Ik had eigenlijk gedacht dat er misschien wel iemand van Marokkaanse afkomst zou bellen... omdat het Maltese wel verwant is aan het Arabisch. terwijl ik afgeleid is van het Arabisch. Ik dacht, een Marokkaan herkent dat misschien, maar... Helaas. Nee, want ook het Maltese... we hadden het net over dat eenzame Armeens... Uh, het Maltese is misschien nog wel eenzamer binnen Europa. He? Binnen Europa wel. Maar dat is dus inderdaad omdat hun uh, uh, talige verwanten... aan de zuidkant wonen, in de Arabische wereld. En ook het Hebreeuws. Daarom zei ik, dat is familie. Dat zijn allemaal Semitische talen. Ja, ja want de, de Maltesers waren ooit uh, bezet door de Sicilianen. Die waren toen nog islamitisch. Zo is het Arabisch op Malta terechtgekomen. En dat Arabisch vormt steeds de basis van het Maltese. Ja, en er zijn daarna heel veel andere talen overheen gekomen. Uh, laatstelijk het, het Engels en, dat, en het Italiaans daarvoor. En dat zie je ook allemaal terug in die taal maar het is in de basis, in de kern, nog steeds een uh, taal die echt op het Arabisch lijkt. Ja, het wordt wel weer in het Latijns geschreven. Dat wel, ja. Het ja. is en... de enige Semitische taal die in het Latijns geschreven wordt. Ja, dat zijn dan toch weer de Europese invloeden. Engels is overigens de tweede voertaal op Malta... want de Engelsen hebben natuurlijk ook het uh, lang voor het zeggen gehad ja. daar op Malta. Ja. Zo klonk dus het Maltese. Ik wil er nog even over zeggen dat het hoofdstuk over Maltese uh, in het boek Taaltourisme niet door mij geschreven is... maar door Jenny Oudring... Zij heeft in het boek van de 53 hoofdstukken er 6 geschreven. Uh, daar ben ik heel blij mee. En ik ben blij dat er ook eindelijk een taal voorbij komt. Waarbij ik dat even kan zeggen. Ja, precies. Want zij is een Duitse taalwetenschapper, hè? Ja, woont al heel lang in Nederland. en dus spreekt perfect Nederlands, maar ze is inderdaad Duits. Ja, precies. precies. We praten straks verder over het Pools. Dit was Malta. Uh, maar eerst ga ik even praten met Nemo. Nemo, goeienacht. Goeienacht. Nemo, uit welk land kom jij? Ik kom uit Bosnië. Uit Bosnië. Je laat ja. ons dus wat Bosnisch horen. Ja, ook... Uh, Interessant land qua uh, taal, zeg maar. Ja, ja. Er is uh, Bosnië onder verschillende, zeg maar, uh, rijken geweest. Dus je veel invloed van uh, Oosterse, maar ook van Westerse invloeden in de taal. En die invloeden in, kom je allemaal tegen in die taal? Dat klopt. En mm -hmm. uh, zoveel. Uh, Zeg maar, turcisme als ook Germanisme toen Oostenrijkse, Hongaarse Rijk uh, ja. was uh, in deze land. Laat eens een stukje Bosnisch horen, Nemo. Ja, ik weet niet wat moet ik zeggen. Misschien groeten. Ja, groeten in het... Ja. Als, je, als je nou iemand tegenkomt op straat en je wil zeggen... fijn dat je er was en uh, fijn dat je je uh, eens gezien hebt en graag tot morgen. Hoe, hoe zeg je zoiets bijvoorbeeld? Ja, drago mij. Dat is een Ik dat we ons opnieuw hebben... ...doen we niet meer weten... ...en dat... ...het sera, het sera... Ja, ja, ja, je ja. hebt nu gegroet in het bosnisch Ja, ik vind het interessant om te zeggen... ...misschien ook voor uw gast, ...of is bij hem bekend... ...dat uh, met de komst van Oostenrijkse Rijk in uh, Bosnië... ...dat is de eerste taal in de wereldgeschiedenis... Die is uh, 1907 met schriftelijke decreet verboden om te gebruiken. Is, is verboden, ja? Ja, ook noemen als Bosnisch. Ook als deze taal hebben meest invloed op, uh, zeg maar, de talen. Mm -hmm. oh. En uh, pas nu, twintig jaar na onafhankelijkheid van Bosnië, deze taal, zeg maar... Verdient eigen plaats en ja. genoemd wordt als Bosnisch en uh, wordt uh, gerehabiliteerd. door zijn het... Bosnische mensen. En, en neem het, Bosnisch is nu ook de officiële taal van uh, Bosnië en Herzegovina. Dat klopt, dat klopt. Maar omdat in Bosnië uh, we, uh, leven uh, drie verschillende etnische ja, groepen. Tuurlijk, ja. Dus andere talen zijn ook. Maar ook, ook als ik zelf misschien een beetje en de die alle talen met basis uh, als Bosnisch. Ja, ja, ja. En uh, nog één ding wil ik graag van je weten, Nemo. Vroeger uh, leerden wij altijd dat ze in Joegoslavië Servo-Kroatisch spraken. Dat, dat dat de taal God, was that, van Joegoslavië. That, maar... Dat heb ik ook op school geleerd. Mm -hmm. En... Uh... De officiële tal van de vorm was servo-kroatisch. Dus daar ook was bosnische tal in, zeg maar, volgens de historische dekreet. Uh... Uh, verboden om te noemen. Ook ja. als iedereen wist, als uh, Bosnische mensen naar andere landen in voormalig Joegoslavië gaan, iedereen wist waar kom je vandaan als je begint te spreken. Die alle talen lijken veel op elkaar, mm -hmm. maar toch is uh, verschil in dialect. Ja, het Bosnisch, nu weer de officiële taal, een van de officiële talen ja, van Bosnië-Herzegovina. En uh, Bosnië is het ook interessant om te noemen van Bosnische schrift... van midden eeuwen uh, is ontstaan dan... Cyrillische uh, schrift. Oké, okay, in Bosnië? Dus in, Bo in Bosnië zijn twee schriften... in gebruik... Latinisch, Latinisch en, en, uh, en... Cyrillisch. Cyrillisch. Oké. Okay. Dankjewel dat je ons wat meer thuis maakte... in de okay. taal van uh, Bosnië. Nemo, uh, dankjewel ook daarvoor. Ook bedankt. En uh, een goede uh, nacht nog. Veel succes. Dankjewel. Dag ja, Nemo. Ja. Ja, ik zeg, dan, we gaan ook nog even naar Polen. Want aan de hand van de Poolse taal, Gaston Dorre... maak jij heel duidelijk hoe taal er ook voor kan zorgen... dat je je betrokken voelt bij iets? Of dat je juist meer uh, afstand ervaart? Uh, ik stel voor dat we eerst luisteren naar een kort fragment uit het RTL-nieuws. Goedenavond. Polen verkeert in shock na de dood van de president en tientallen andere leiders. Ze zaten in het regeringsvliegtuig dat vanmorgen is neergestort in Rusland. De dodenlijst omvat een groot deel van de top van het land. De president en zijn vrouw, andere politieke leiders, topmilitairen en hoge geestelijke. De Polen branden massaal kaarsen voor het presidentieel paleis in Warschau en in kerk in het hele land. Want in één klap zijn ze tientallen prominenten kwijtgeraakt. Het regeringsvliegtuig was met 96 inzittenden onderweg uit Warschau... naar het Russische Smolensk, waar het vlak bij de luchthaven crashte. Niemand heeft het overleefd. Nablussen is het enige wat hulpverleners konden doen. De piloot gaat volgens de Russische autoriteiten niet vrij uit. Ja, een reportage was dit over het vliegtuigongeluk van twee jaar geleden waarbij de Poolse president Kaczynski om het leven kwam... Ja, en maar het valt altijd dat de naam niet genoemd, niet genoemd nee, wordt. De, niet. de functies worden genoemd en de vrouw van de president... en dat de top van het land omkomt. Maar de president wordt niet bij namen genoemd. Laat staan uh, de andere passagiers. Mm -hmm. En jij stelt in jouw boek dat dat ergens voor staat. Dat het ook een reden heeft dat wij ons niet aan die namen wagen. Uh, ja, Poolse namen, of in het algemeen Oost-Europese namen, liggen voor mijn gevoel nog steeds achter ons mentale ijzeren gordijn, zeg maar. Uh, we, we zijn er niet meer opgegroeid. We groeien op het uh, Frans, uh, Engels sowieso natuurlijk, en dan Frans en Duits, en een beetje Spaans van de vakantie. En, ach, Scandinavisch, dat lijkt wel een beetje op wat wij praten, maar als je wat verder wegkomt, ja, dat was in ieder geval in mijn jeugd en ook in de was dat uh, onbereikbaar vrijwel. En, en, en dat voelt nog steeds heel vreemd. Maar het zijn natuurlijk ook objectief gezien taal die afwijken van de onze. En dus die namen die zijn moeilijk uit te spreken, moeilijk te onthouden. En ja... We voelen je... ons minder verwant. Bevoel... En we zijn ook relatief... Natuurlijk, het is een vreselijk ongeluk en dat zullen we allemaal erkennen. Maar relatief zijn we toch minder in shock. Ja, dat is meer, het... de, minder bedoel ik dan wanneer het in Spanje was gebeurd. Terwijl ja, het eigenlijk verder weg ligt. Als we de namen beter zouden kunnen herkennen... Als het ware. Precies, maar namen als... Uh, noemen ze iets, Rodriguez of, of, of Zapatero... Of zo, dat, dat kunnen we vrij makkelijk uitspreken. Maar ja, zo'n Kaczynski is al een beetje moeilijk. Een skris... skris... Hè? Of Sch ik. Marcinski, ik bedoel... of ja, Gergort... uh... nou, Dolniak, dat gaat er nog wel, maar dan nou, hebben we Janusz he? Korzenowski. ben je goed in dat soort namen, maar ik vind het al heel lastig. Ja, ja. Je, je zegt wel op een gegeven moment, natuurlijk dat is zo, hè, zo werkt dat ook in, in, in de geest van mensen, maar uh, uiteindelijk zijn we ook hier dichter bij elkaar dan, dan we misschien wel denken, want jij geeft een, uh, in dat hoofdstuk over Polen ook een heel mooi overzicht van alle Europeanen die Smit heten. En dan staan we ineens toch weer heel dicht bij elkaar, hoewel die namen uh, heel, heel, heel anders kunnen zijn. In België heette uh, heet de smitten uh, de smet. In uh, Limburg uh, Smeets, In uh, uh, Latijn uh, faber. In het Grieks siderakis. In het Baskisch barandala. In het Armeens darbinian. In het Russisch kuznetzkov. Ja. Dat klinkt heel vreemd. Maar, ja, sterk, maar ze heette Zelfs, die, uh, zelfs die, al die Polen die toen zijn overleden. Al die toten. Die, uh, nou ja, even onhebiedig ja. gezegd. Als je, als je die namen echt goed bij gaat bekijken, dan kun je die best goed vertalen. Ik bedoel, er zat iemand bij die heette uh, Grzivna. Uh, dat is eigenlijk net zo'n soort naam als ons Daalder. Dat is een oude munt. En je had iemand die heette Frantius. Ik weet niet hoe je, je Pools uitspreekt, maar je schrijft dat Frantius. Dat betekent Fransman. Noosek, dat is neuskunst. Nou ja, is neuskunst is niet zo'n gangbare naam, maar dat klinkt wel Nederlands. Dan zou het ons al meer geraakt hebben? Dat denk ik, ja. Ja, wat taal kan doen, dat is mooi. We gaan naar een taal die jou heel. Uh... Dierbaar is, denk ik. Het is de taal waarin je bent opgegroeid. Het Limburgs. Uh, ja. Want ook het Limburgs krijgt aandacht in jouw boek. Klopt. Uh, je bent opgegroeid in, in Zuid-Limburg. Uh, en je beschrijft in het boek hoe je als kind echt moeiteloos schakelde tussen Limburgs en Nederlands. Afhankelijk van de sociale context. Ja, en aanvankelijk zal dat uh, gebrekkig zijn geweest. Ik neem aan dat ik als vierjarige Nederlands sprak met een heel zwaar accent. En ook gewone fouten maakte, vermoed ik. Maar inderdaad, uh, je wist, en ik weet nog steeds. Bij iedereen die ik tegenkom precies, begin ik automatisch of Nederlands of Limburgs te praten. En dat gaat zover dat als ik met mijn zus praat... Die een, uh, uh, van wie de, de, de vriend uit de achterhoek komt... Dat, uh, als ik met hen samen zit te praten en ik kijk haar aan, dan spreek ik Limburgs. En als ik uh, meer dan een paar seconden naar hem kijk, dan wordt het vanzelf Nederlands. En vice versa. Dat, dat, dat, zit heel, dat is heel diep geworteld, zeg maar. En ik vermoed dat iedereen die dialect spreekt of die meertalig is, dit herkent. Maar, uh, je vrouw bijvoorbeeld, waar komt die vandaan? Die komt uit Zwolle. Uit Zwolle. Uh, je hebt nooit de aanvecht om met Limburgs met haar te praten. Nee. Terwijl Limburgs wel jouw eerste taal is. Dus het is wel de taal waar je bent groot geworden. Wel als, een, wel als een koosnaampje, want dat voelt dan wel fijn. Maar voor de rest uh, niet, nee. nee. Nee, dan is Nederlands de taal die zich als vanzelf aandient om, uh, om, om te gebruiken. Uh, wat ik ook mooi vind, je zegt... Ik heb me nooit afgevraagd of dat Limburgs nou een bijzondere taal was. Ja of nee, dat was gewoon de taal die we gebruikten. En pas nadat ik andere talen ben gaan leren... ben ik gaan zien dat het een eigen taal is met een heel eigen logica. Ja, inderdaad. Um, tot in, in mijn jeugd, dus zeg maar voor mijn twaalfde of voor mijn dertiende... heb ik er nooit bij stilgestaan. Dat hoeft ook helemaal niet, dat is nergens goed voor. Maar um, toen ik Frans en Duits en Engels begon te leren... om te middelbare school, toen dacht ik bij van... Hé, hey, wacht eens even, maar wat ik thuis praat en wat ik met mijn, met mijn vrienden praat, dat is eigenlijk ook een soort van talig systeem. En dat is, ik, ik was er altijd een beetje van uitgegaan, ja, het is gewoon een soort van slecht Nederlands of het is een beetje willekeurig anders of zo, maar dat, dat was eigenlijk een heel domme gedachte. <laughs> en toen ben ik echt jarenlang bezig geweest met uitvogelen wat ik eigenlijk al die tijd al aan het doen was. Ja, en dat is heel ja. leuk, want dan, dan, dan, dan heb je iets en dan kan je dat opeens helemaal uitpakken en, en, en ontdekken. En dat was echt een heel leuke ontdekkingstocht. Eigen en echte taal. Je zet het Limburgs op hetzelfde lijn als het Fries. Daarmee zul je niet veel Friese te vriend houden, denk ik. Maar je zegt het wel. In wezen is het Limburgs een, een, een taal... die zich met net zoveel recht echt taal mag noemen als het Fries. Dat mag. Ja, maar daar is het Limburgs niet uniek in. Hè? Dat geldt net zo goed voor de, nee, de, de, de secties, sectie, ja. Ook voor het West-Vlaams ja. en ook ja. voor het Zeeuwse. En, uh, ik wil helemaal niet doen alsof Limburgs iets bijzonders is. Het is voor mij iets bijzonders omdat ik erin opgegroeid ben. Ik ben daar verder niet chauvinistisch over of zo. En ik, ik gun de Friese ook hun taal, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Zeg, wat zullen we doen? Ga jij het Limburgs vertegenwoordigen... of laten we geen Reinders dat doen? Jij mag kiezen. Oh, ja, nee, Geer Reinders. Uh, dat, uh, met zijn roermonds. Uh, allemaal... Als jij nou geen Reinders even aankomt in het Limburgs. Ah, welk liedje was het ook weer? Uh, van Horens, van Horen. over de familie Van, van Horens. Horen. Uh, het volgende liedje is van Geer Reinders. Uh, ik ken het eigenlijk zelf niet. Ik ken wel veel liedjes van hem. Maar dit het Van Horens. Geer, zet hem op. Mijn moeder die schreef zich van horen een paar zag dat ze van alle woorden moezag geloofde maar niks van Oze vader die was gewoon goor Maar alweer familie niet van adem Die de jans is die van pa zijn kind. En Die van horen maakte veel meer moe. Met die waar altijd van alles aan de hand Want van horen is die dansen van die on het gefijt Van horen suppe dat Framse Zwarte vibres of kipoe Hallig Die twee families komen nooit samen naar de kermen Die komen altijd in een dag naar elkaar, Van horen schijken om een hand en een tante toch Vlij en koffie jongen, kloren en een sigaar. Het gesprek werd er al snel, ga niet meer. De ene zin jongen, ja, we willen sowieso neer. Ik wil ze nu naar neeble. Kan niks geven, we willen wonen aan de dit. Want van horen ze die dansen. Van horen ze die moeilijke twee. Van horen ze met dat Franse. Je de vivres zoals je beugd, Alles zet zin vuur, alles zet zin tegen. Eerder meneer van leven zijn eigen prijs. Van twee keind chris z'n zegen. zeggen. Als ze mazzelups dan zich z'n tienerries. En dan gaan niet van oren op dansen. Een van, horen moule, van horen se peut joie de horens die op de vallon, dat is een vivre, zo. Je hoort te die zo. Je hoort te vivre, zo. Je hoort te vivre, zo. Je vivre, zo. vivre, Je Je vivre, Je hoort te vivre, zo. Je vivre, Je Je Je vivre, is ook de familie van zijn moeder. Want ja, die hebben uh, dat Frans, die van Horens. Een uh, vraag van Henk van der Veen. Henk, goeienacht. Henk is er niet, hoor. Dat is jammer. Uh, misschien dat we Henk zo even kunnen uh, spreken. Want hij wil iets vragen over dialecten, volgens mij. Uh -huh. Maar ik stel voor dat we dan... Eigenlijk de reis zo heel langzamerhand uh, beëindigen in veilige haven. Althans, voor veel mensen in veilige haven. In de talen die we allemaal spreken, het Nederlands. Mm -hmm. Voor ons natuurlijk de meest logische talen aller talen. Maar je noemde al je co-auteur, uh, Jenny Oudring. En die denkt er heel anders over, hè? <laughs> Ja, Jenny heeft zich jarenlang uh, vastgebeten in een... Uh... Ze is ook uh, nu uh, heel geleerd. <laughs> um, en die, uh, ik weet eigenlijk niet of het haar zelf was opgevallen of dat ze erop geattendeerd was. Maar in ieder geval, zij heeft ontdekt dat wij iets doen wat we zelf niet weten. Iets, iets heel vreemd in ons Nederlands. En eerst geloofde ik het zelf helemaal niet. Ook daar, ja, andere mensen maken die fout wel. En ik maak nu met mijn hand aanhalingstekens. Uh, bij ik niet. Nou, tot ze met er regelmatig op attendeerden. Hoor je wel wat je zegt. Maar ik ben nu nog abstract aan het praten. Ik zal gaan vertellen Ja, ik het ben wat, wat doen wij dan waarvan wij eigenlijk niet weten dat we dat uh, doen? nog een kort voor twee. is dus het nog eens even een <laughs> Ja, gaan ja, ja, uitleggen. Ja. Wat we doen... Uh, nou, laat ik gewoon concrete voorbeelden geven. Dat is makkelijk. Ik sprak vandaag een, een collega en die zei... Mijn horloge, die doet het niet meer. Nou, dat is een zinnetje dat je niet echt opvalt. Dat zeg maar je ja. zo. Maar als je erover nadenkt, is het eigenlijk een heel raar zinnetje. Want het is het horloge. Dus waarom zegt ze dan, die doet het niet meer? Het zou eigenlijk, hè, zoals we dat denken dat we dat zeggen, moeten zijn. Mijn horloge, dat, dat doet het, doet niet, het meer. niet meer. Ja, ja. Um, dat woordje dat in, in het, uh, gebruiken we op deze plek niet meer... Um, uh, om, omdat het een, een, een, een horloge is één ding. En dat, dat hebben we eigenlijk gewoon nou die van gemaakt. Dat, ja. Daar maken we hij van. We gebruiken dat ook nog wel, maar dat is meer bij, um, nou, bijvoorbeeld, soep. Uh, soep is geen ding. He. Soep ja, daar kun je heel veel of heel weinig van nemen. Maar het is niet één ding. Het is een, een, een hoeveelheid, zeg maar. Dus dan kun je zeggen. Um, doe de soep in de pan en um, warm het op. Um, eigenlijk zou je moeten zeggen: warm hem um, op. Ja. Misschien zou je zelfs moeten zeggen, warm ze op of warm haar op. Dat wil ik vanaf wezen. Ja, want soep is vrouwelijk. Dus ik, ik, ik, ik ga het al proberen te herleiden aan het Duits. Dan denk ik, het is die soepen, dus dan zal het wel vrouwelijk zijn. Precies, ik vermoed het ook. Ja. Maar dat zegt geen Hollander meer. In Vlaam, Vlamingen misschien nog wel. Maar wat wij heel vaak zeggen is, ut. En dat is dan omdat we denken, ja, het is zo'n... Zo uh... We weten het niet precies. Ja, maar er zit wel systeem in. Het is geen willekeur. Dus, dus bij, bij mensen en bij dingen zeggen we hij. Dan zijn het vrouwen zijn natuurlijk, dan zeggen we zij. Ja. En bij van die dingen als soep of jaloezie... dat kun je ook niet tellen. Ja, behalve als het raam hangt, maar ik bedoel ja, de, de ja, afgunst. Ja. Uh, dan zeggen we het. En we maar schrijven dat... het niet zo, maar we zeggen het wel zo. Maar is dat taalvervlakking? Uh, nee, dat is een nieuw systeem. Het zou is, is, is, is taalvervlakking. Nou ja, wat is. Wat, taalvervlakking. Nou ja, taalvervlakking in die zin. Ik bedoel, we, we hebben meer vormen tot onze beschikking. En, ja, maar we gebruiken ze nog steeds uh, allemaal. Ja, maar wel beperkter. We hebben een andere manier. Eerst was het uh, hij bij mannelijke woorden, zij bij vrouwelijke woorden, het bij onzijdige woorden. Nu is het uh, zij bij vrouwen en nou, misschien nog net bij, uh, bij katten en, uh, en honden. Uh, hij bij uh, mannen en bij alle andere dieren en ook bij alle voorwerpen. En. Het bij uh, dingen die je niet kunt tellen. Mm -hmm. en bij abstracte dingen, zoals, uh, laat ik nog niet weer jaloezie zeggen, liefde of zo. Ja, ja, ja, ja. Dus in die zin, we gebruiken ze allemaal nog, alleen gebruiken ze anders. En, uh, nou ja, mag je dat inderdaad niet noemen, maar als je zegt uh, ontstaat een nieuw systeem, dan zou dat ook willen zeggen dat in die zin tafelflak überhaupt niet bestaat. Uh, ik denk talen dat ontwikkelen ze zich. Uh, ja, en een taalvervlakking betekenen niet dat mensen minder goed gaan nadenken of zo. En ja, dat vind ik een heel vergaande bewering. Uh, dat, dat, uh, nou ja, in, in, taalvervlakking is eigenlijk een begrip waar ik niet zoveel mee kan. Kijk, mijn, uh, laat ik zeggen, mijn Spaans is veel vlakker dan het Spaans van een uh, moedertaalspreker. Maar uh, ja. Maar als het Spaans uh, zich ontwikkelt... en als het Spaans bepaalde woorden of vormen uh, achter zich laten in de geschiedenis... is dat uh, een nieuw systeem dat zich aan het ontwikkelen is... en niet zozeer het, het, het, het verarmen van die taal. Uh, ja, bijvoorbeeld de Engelse grammatica... sorry, we hebben het nou niet over Engels, maar ik geef toch dat voorbeeld... is in de loop van de tijd wel steeds gemakkelijker geworden om te leren. Uh, eerst had je allemaal naamvallen en ingewikkelde dingen... en dat is allemaal niet meer. Dat maakt het makkelijk, maar daarom is het nog niet... Vlak of, of simpel of zo in simp simplistisch ja, Het is nee, gewoon nee. een rijke taal waar je veel mee kunt. Daar hebben we hebben het eerder over gehad in de eerste ja, uur. Ja, ja, ja. Het Nederlands. Ik vind dat we dat ook moeten laten klinken. Op zijn allermooist. Doe wat vinden jij? De hele avond? Oh, ja, ja op ja, ja, nee, zijn allermooist. En jij hebt iemand meegenomen waarvan jij vindt dat hij op zijn allermooist ah, het Nederlands ja, gebruikt. Maarten ja. van Roosendaal. Waarom vind je hem zo goed? Uh, ja, dat hij geen concurrentie heeft. <laughs> nee, is... ik bedoel te zeggen... Ja, het is poëzie en het is geweldige muziek... en hij heeft een geweldige uh, de, ja, stem. Het heeft dus geen operastem, maar heel veel expressie... en een enorme podiumpresence. En, ja, ik vind hem geweldig. Morgen gaat zijn of vannacht eigenlijk is. Dus nu even kijken. Het is nog Dus vanavond, liever gezegd, gaat zijn nieuwe voorstelling in première. De gemene delen, de kleine komedie in Amsterdam is die première. Dit is een oude liedje van hem en zo hoort Nederlands inderdaad te klinken. Dit is mooi.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 Er voelde Horst aan de toch lonken knoppen staan opbarsten. Het nieuwe riet ging gulzig water uit de smalle vaart Kan iets frisser dan het fris is, wulpser dan het wulpser Daar ik ben God dan dus nog een keer een jonge lente waard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 Puppies redden rondjes bijten's naar hun eigen staart. Kan iets leuker dan het leuk is, jeugdiger dan jeugder. Ach ik wil God anders nog een keer een jonge lente waard. Dit is zo mooi, het is om te zo mooi. Om te zo mooi.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 Zo mooi. En als vannacht de open hemel de sperren strak laat stralen, en ik buiten nog mijn rug liet naar het firmament, kan het stiller dat het stil is, eeuwig dan, elend, dan ben ik goddank dus nog een keer gevangen in het moment. Oh, en dit is zo mooi. Het is om te janken zo mooi. Oh, om te janken zo mooi. Oh, om te janken zo mooi. Oh, om te janken zo mooi. Oh, om te janken zo mooi. Inderdaad, Nederlands op zijn best. Mooi van Maarten van Roosendaal. Vanavond, dus de première van zijn nieuwe voorstelling, de Gemeende Deler. Nog een telefoontje, Erik, goeienacht. Ja, met Erik van Holland. Toepasselijk, hè? Ja, heel toepasselijk. Wat wil jij <laughs> ik, graag weten van Gaston ik, Dorre? Ik had een hele snelle vraag. Uh, de Nederlandse taal die is ook uh, veranderd. Vroeger had je bijvoorbeeld de mens, er was een mens met SCA. Ach, en de W, zeg maar. Dan ach en W. Ja. Maar zoals tegenwoordig hoor je die, die jonge lui van de basisschool, zeg maar. Die hoor je dan, zeg maar, uh, meer de, de, de, de multiculturele taal spreken. Van die, die meisje. En uh, denkt, denkt u gast dat dat in de toekomst doorgaat, ook een generatie uh, verder? Want die, die, die kinderen, of die broertjes en zusjes van die van die jongens die dat meisje dat spreken, die krijgen dat ook mee. Ja. Dus dat taal gaat verbasteren. Wat denk je ten slotte? Gaston, gaat de taal verbasteren op basis van wat jij hoort uh, uh, op schoolpleinen en uh, uh, in jeugdhonken en noem maar op? Ik heb natuurlijk geen glazen bol, maar als ik mijn, uh, mijn geld ergens op moest zetten, dan zou ik denken dat er wel, dat het wel wat invloed zal hebben. Um, en zeker dat die meisje, dat maakt denk ik wel kans. Maar uh, dat echte multiculturele met... Uh, met uh, nou ja, goed, ik ben natuurlijk een oude lul die dat maar niet weet. Maar je, de doekoe koe en dat soort woorden. Ja, precies. Uh, uh, nou, dat betwijfel ik. Ik denk dat er wel een paar woorden zullen uh, doorcijpelen. Maar ik denk maar een klein deel. Beperkte invloed dus. En, en, en denkt u denk dan ook wel dat de leraren Nederlands... of leraren Nederlands op school gezien zijn... van waar ben ik in godsnaam mee bezig? Die leren het niet. Nou, <lacht> ik, ik denk dat het, is, het blijft natuurlijk altijd belangrijk... dat wie dan ook uh, de taal van zijn land goed leert. Ja, uh, met het, ook de sociale stijging, zou ik maar zeggen. Maar ja. uh, ja, wat die leraren moeten, daar heb ik niet zo meteen een mening over. Nee, maar iets van die taal zal dus gaan veranderen... ook op basis van wat, uh, wat er nu te horen is daarbij bij jonge mensen. Erik, dankjewel uh, voor je vraag. En met dit uh, toekomstperspectief eindigt ook onze rondreis... langs de talen van Europa. Als een ware taaltoeristen trokken we over het oude continent. En dat samen met Gaston Dorren. Dankjewel daarvoor, Gaston. Je schreef het boek Taaltoerisme, dat is net verschenen. En als u uh, verder wil reizen met Gaston, dan kunt u ook met hem met twitteren. Uh, u vindt hem onder... Uh, taaljournalist. Morgen is er een nieuwe aflevering van Casa Luna... en dan praat Frank Dumors met Niels Tenhagen. En Niels ten Hagen schreef het boek Live Life to the Max... over hoe je mensen met een beperking beter kunt laten presteren. Straks klinkt hier op Radio 1 de nacht anders. Dankzij Roel Koeners. Heel veel plezier daarbij. En wat Casa Luna betreft, graag tot morgen. En Gaston, welterusten voor straks.